Pakistan is een van de drie landen waar de verlammingsziekte polio nog op grote schaal voorkomt. Een 14-jarig Frans meisje uit de buurt van Grenoble was bereid om in Syrië te sterven voor de jihad. Ze boekte een vliegticket naar Turkije om van daaruit de grens over te steken, maar de Franse politie hield haar tegen toen ze op het vliegtuig stapte. Haar vader had de politie gewaarschuwd toen ze niet thuis was gekomen van school. Ze had hem met een smsje verteld dat ze zich ging aansluiten bij de strijd tegen het regime in Syrië. De tiener was afgelopen tijd sterk geradicaliseerd, al dus de vader. Bijna de helft van de burgemeesters vindt dat gemeenten groter moeten worden omdat ze volgend jaar veel taken van het Rijk overnemen. Dat komt naar voren uit een enquête van NRC Handelsblad. Burgemeesters pleiten voor grotere gemeenten omdat er anders onvoldoende ambtenaren zijn om de ingewikkelde extra taken goed te kunnen uitvoeren. Minister Schippers heeft vanochtend in Moskou samen met oud voetbalinternationals internationals Aaron Winter en Mark van Hintum het zaalvoetbaltoernooi op de Open Games voor homosporters geopend. Direct nadat ze waren vertrokken werd de zaal alweer ontruimd door de politie. Volgens een woordvoerder van Schippers de spelen bizar en ondervindt de organisatie van de Open Games veel vijandigheid en tegenwerking. Minister Schippers zei tegen de NOS zonder de indruk te zijn van de moed van de organisatie. De Open Games zijn georganiseerd door de Russische Sportfederatie voor homos. Toernooi begon woensdag, morgen is de laatste dag. Het weer. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Er kan ook een bui vallen. Er staat weinig wind. En het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Een ongeluk in het zuiden van het landstoren. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weersnoord. Drie kilometer file. De rechte rijstok is daar dicht. De nieuwe Lexus CT200H brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit.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 Spits! Goedemorgen op deze eerste officiële lentedag. Dank voor de nieuwshow. Onze Nederlands sprekende Zuiderburen maken het zich niet gemakkelijk. Ze hebben officieel besloten om de keuze van de achternaam... van een pasgeborene te verruimen. Er zijn nu tien mogelijkheden. Het is een soort hypercorrectie, zou je kunnen zeggen... of wat Napoleon ooit had uitgevonden. Genealogen zijn er niet blij mee. Het wordt moeilijker om een stamboom van je familie uit te tekenen. Maar het meest nuchtere commentaar vond ik wel van die Vlaamse dame... die in het NOS-journaal zei om het zo te zeggen, zo'n lange naam, dat is wel een hele boterham. Een hele boterham? Waar komt dat nou toch weer vandaan? Mooi gevonden en je snapt het meteen. Welkom in de taalstaat. Meteen de mond vol van een hele boterham. De lente die weide, werd als moeder en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken, ik de zoen, jij me toekies...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 Goeie! Oh yeah nieuwe Nederlandstalige muziek. en oude Nederlandstalige muziek wordt er gemaakt en die hoor je allemaal in de taalstaat. Bluf! En hier. Taalstaat is weer dichtbevolkt met Cor Swanenburg. kenner van de Brabantse cultuur, van de dialecten die er gesproken worden. Belangrijk als u wil onderduiken in het carnaval dit weekend. Dichtbevolkt met Ton Lohman, kandidaat nummer 7 in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland. Met Ari Vuik, cabaretier. Zijn nieuwe pro pro programma gaat volgende week in première. Met Ruben Oppenheimer. Hij schildert met woorden in zijn radiocartoon, met Daniel Lohus, zijn nieuwe album is uit... en ik krijg van hem een cursus trends. daar verheug ik me zeer op. Met René Appel, hij rafelt de taal van Geert Wilders uiteen... in de TNA van Geert Wilders. En natuurlijk zijn er onze vaste rubrieken... waaronder de roman 1149, maximaal 11 zinnen, maximaal 149 woorden. Blijf ze schrijven, taalstaat.nl. En straks kunt u weer horen hoe goed u bent. Maar nu eerst... Het laatste taalnieuws. Gisteren overleed op 78-jarige leeftijd schrijver en letterkunstenaar Hugo Brandkorsjes. Hij werd vooral bekend als columnist, maar taalliefhebbers zullen hem ook kennen van zijn uitvinding, het opperlands. Nederlands op vakantie, zoals hij wel zei. We herdenken Hugo Brandkorsjes met Atte Jongstra, schrijver, essayist en recensent van NRC Handelsblad. Meneer Jongstra, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft Hugo Brandkorsjes persoonlijk gekend? Ja, in, uh, eigenlijk in zijn uh, allerlaatste tijd, ik ken hem natuurlijk uh, via Miltatuli, was hij altijd mee bezig, ik ook. En uh, uh, in de allerlaatste tijd toen hij, uh, laten we zeggen, al lichtjes door Alzheimer was aangeraakt. En uh, opmerkelijk mild was geworden, wel een verrassing. Uh, bleek een ongelooflijk aardige man in de felle columnist te, te schuilen. Uh, maar die kwam pas eigenlijk heel erg laat naar, naar buiten. Uh, kwamen we ook wel bij elkaar over de vloer? Ja, heeft dat u was met... altijd heel, heel leuk. Ja. Heeft u met hem gesproken over de opperlandse taal en letterkunde? Jazeker. Uh, ik was eens dus een keer bij, um, bij hem thuis. En hij liet me zijn studeerkamer oh. zien. En daar lagen dus enorme lappen papier waar hij uh, nog, nog steeds op aan het puzzelen was. Ik zeg, Godman, hou daar toch eens een keer mee op. <laughs> <laughs> maar daar was geen kruid tegen gewassen. Hij heeft waarschijnlijk tot in het allerlaatst. heeft hij nog woorden zitten omdraaien en letters tellen en weet ik veel wat. Ja, opperlands. Eh, ik lees u wat voor, meneer Jongstra. Wie zielsvriend diepvriesvriet biedt, die grieft diens schiepkiem niet. Wie vriendlief drie vier bier giet, die ziet diens siefkiem niet. Ja. Dat is het, hè? Dit is opperlands. Het is toch nauwelijks voor te lezen zonder een lach uit te komen. Ja, ja. Ja. ja, maar wat, wat was de kern nou van dat opperlands? Waar ging het hem ja. om? Ja. Uh. Het gaat hem om uh, een parallele wereld, uh, los van uh, wat we normaal uh, taal als, als uh, hulpmiddel, als vervoermiddel van communicatie gebruiken. Uh, dat maakte hem allemaal niet zo vreselijk veel uit. Uh, hij heeft daarnaast een soort technisch, uh, uh, bijna mathematisch uh, uh, taal ontwikkeld, door Ja. Uh, op een statistische manier, op een hele speelse manier... Uh, los van betekenis en zin... een hele grammatica te ontwikkelen van een parallel Nederlands. Ja. En dat noemt hij dan op een ja, Hij kon genieten van een woord... Als, als, als hij kon genieten van, zoals hij kon genieten van een kastanjeboom, heb ik wel eens gelezen. <lacht> Ja, of een mierenkoloog. Ja, ja, ja, en, en, en uh, meneer Jongstra, zijn laatste publicatie heet Rijmlijm. Dat is wel een snoeiharde aanval op het rijmen Kon u zich vinden in die kritiek? Oh, nou ja, die discussies over rijm uh, en, en onrijm... die zijn al zo verschrikkelijk oud en dat, dat moeten we ook vooral volhouden... Uh, ik ben blij met elke bijdrage van Hugo Brandt-Kortius, want uh, los van waar het over gaat, het is altijd leuk om te lezen. Ja, wat heeft hij betekend voor de Nederlandse taal? Hij heeft uh, een meesterwerk geschreven, op een taal leverkunde. Eigenlijk moet je de tweede druk hebben, uh, want die is nog veel dikker dan de eerste. Ja, en op een land zonder de... D, hè? Ja. Ja. Ja, ja. ja, daar staat er ook. Tweede geheel herzien, aangevulde, gesystematiseerde... van nieuwe fouten voorzien, ja, absoluut ja. allerlaatste, ja. et cetera. Ja, we zullen hem nooit vergeten. Uh, hartelijk dank dat u hem even wilde herdenken. Atte Jongstra. Graag gedaan. Dushi, Kets, Pika en Makamba, dat zijn prachtige woorden... maar echt Nederlands klinken ze niet. Toch worden ze misschien opgenomen in de nieuwe editie van het groene boekje... dat volgend jaar verschijnt. Die nieuwe editie van de woordenlijst van de Nederlandse taal... wordt namelijk uitgebreid met woorden uit Suriname en het Caribische gebied. Verder wordt het boekje makkelijker te hanteren. De lijst van ongeveer 100.000 woorden zal worden gehalveerd. Aan de telefoon Rick Schuts van de Nederlandse Taalunie. Meneer Schuts, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou? Het groene boekje wordt dunner... terwijl er tegelijkertijd meer woorden uit Suriname... Dan Antillen aan worden toegevoegd. Ja, ik kan het uitleggen. Er is, uh, de helft van het verhaal is uh, in de krant gekomen. En dat kwam ook omdat we uh, nu ons met het boekje bezighouden. We zoeken een uitgever. Maar de andere helft van het verhaal is de website. Ja. Um, we hebben nu zowel een website, wordlist.org, als een boekje. En ja. die zijn precies identiek. We zien op de logfiles van wat mensen allemaal opzoeken op die website. wat er allemaal niet in staat. Uh, omdat er geen plaats voor was uh, acht jaar geleden, of omdat het allemaal in dat boekje moest. <coughs> Sorry, omdat er geen plaats voor was, omdat het allemaal in het boekje moest passen, of ja. omdat die woorden toen nog niet bestond. Wat we nu gaan doen, is online die woordenlijst enorm uitbreiden. Er komt vooral heel, heel, heel erg veel bij. Ja, dus het dikke die groene zonaan... boekje, die komt op, dat komt op de website? Het, het nieuwe groene boekje wordt een ja. website. Ja. En die site wordt zo uitgebreid dat die woorden onmogelijk meer in een handzaam boekje passen. Ja, of... En wat we dan doen ja. is een boekje uitbrengen met de woorden die het vaakst worden opgezocht. En dan uh, maken we dus een selectie en dan wordt dat boekje ook meteen een stuk uh, beknopter en handzamer. Ja. Maar de gebruiksgemak gaat waarschijnlijk eerder omhoog dan omlaag omdat we nu dus rekening kunnen houden met de woorden waarvan we intussen weten dat mensen ze vaak opzoeken. Noemt u dus een woord wat we vaak opzoeken? Dat we vaak oh, opzoeken. ja, dat zijn de traditionele woorden met de C's en de K's. Contact en reactie en ja. oktober en, en, ja. en dat soort woorden. Het is niet zo spectaculair allemaal. Het zijn alleen de woorden waar ja, blijvend onzekerheid over eerst Per se is er ook zo een. Dit schrijven we zonder accentje met een spatie, net als in het Latijn. Nou ja, dat, dat is lastig te ja. onthouden. Ja, dus. en dat is handig om dat groene boekje even te raadplegen. En dan gaat het ook ons helpen met nieuwe werkwoorden, zoals WhatsApp, skypen, Twitter, retweeten? Ja, we zullen wel moeten. <laughs> um, die woorden zijn daar. Die, die worden veel gebruikt en ja. veel opgezocht omdat ze zo lastig zijn. Ja. En uh, ja, dan zullen wij dus ervoor zorgen dat je kunt opzoeken als je de Nederlandse spellingregels gebruikt ja. hoe dat moet. Ja. Ja. U zoekt nog een uitgever, hoor ik. Uh, ja dat moeten we doen. Uh, we, we moeten dat aanbesteden. We mogen niet zomaar een uitgever kiezen en die bevoordelen met, met dit waarschijnlijk uh, qua omzet kansrijke uh, titeltje. <laughs> dat moeten we aanbesteden en uh, dan kiezen we de geschiktste. En dan kiest u weer de CDU? Uh, yeah, yeah. S -s SDU, -sdu, -sdu is de voormalige drukkerij uitgeverij die dat geërfd heeft toen ze ja. geprivatiseerd ja. werd. Ja. Maar ja. ja. nu moeten we kiezen. Ja, Nieuwe editie van het Groene Boekje moet op 15 oktober eh, 2015 verschijnen. En dat zal tien jaar eh, geldig zijn. Meneer Schuts, hartelijk dank. Graag gedaan. Vorig jaar won actrice Hadewieg Minus een gouden kalf... voor de beste vrouwelijke hoofdrol, voor haar rol als Marina in Borgman. Onvergetelijk was haar dankwoord, haar speech. Dit kalf is een motivatie om mijn dromen te blijven najagen. En lieve mensen, laten we allemaal onze dromen najagen... want daarvan wordt de wereld zo mooi. Dank je wel. Goedemorgen, Hadewieg Minus. Goedemorgen, Fritz. Welkom in de taalstaat. Had je deze speech voorbereid? Uh, ja, oh, in, in grove lijnen eigenlijk een beetje. Niet, niet helemaal uh, uitgeschreven, nee, dat niet. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Dit weekend worden de Oscars eruit gereikt en dan zijn er ook weer dankwoorden. Hè? Ja, zeker. Ja. Waar hoop je op als je naar een dankwoord luistert? Ja, ik, ik vind het zelf altijd wel mooi als iemand, vooral in Amerika denk ik, dat ze er toch even er gebruik van maken. Dat ze dan staan, dat ze toch iets zeggen over. En de situatie in de wereld, soms, ja. hè? ik bedoel... vaak wordt er helemaal niet geluisterd naar mensen in de politiek... maar wel door mensen die heel bekend zijn. Dus stel je voor dat iemand wint en iets kan zeggen... over de situatie in Syrië of Oekraïne... dan zou dat eigenlijk natuurlijk wel heel mooi zijn. Maar ja, goed, het is niet altijd om die mensen te zeggen... wat ze moeten zeggen, maar nee. dat zou natuurlijk wel... Daar is natuurlijk wel even het, het platform voor. En dat zou misschien wel uh, dat is heel fijn in, zijn als het gebeurt. In deze wereld misschien ook wel nodig. Stel Kate Blanchett. Uh, je hebt de, de film Blue Jasmine gezien? Ja, ik ja. vind ook wel echt dat zij moet winnen. Nou, oh, dus ja? ik, ik heb niet alle films gezien, dus dat nee. is ik helemaal eerlijk. Maar, maar stel jij maar... bent Kate Blanchett, uh, Blanchett, wat zou je zeggen? Maar ik zou dan zeggen, jongens, eindelijk mag ik laten weten dat mijn volgende film met haar minus is. En ik wil dat altijd al. En nu mag ik het <lacht> eindelijk zeggen. Ja. Dat zou natuurlijk het allerleukste zijn. Maar, ja, het is... Kijk, ik ja, heeft ook iets gereserveerd. Je hoopt natuurlijk toch altijd dat ze iets ja, zegt over of het maakproces... of misschien iets zegt over de situatie met, met Woody Allen en zijn dochter. Alhoewel het natuurlijk ook niet helemaal aan haar is om er iets over te zeggen. Ja. Maar je hoopt toch, toch altijd dat iemand iets persoonlijks zegt. Omdat dat wil ik en dat willen heel veel mensen met mij, denk ik. Dat je ja. even ziet hoe iemand echt is. Dat iemand iets persoonlijks zegt. Ja. En uh, dat zou ik bij haar ook wel heel mooi vinden. Ja. Woody Allen ja. heeft die film geregisseerd. En dan Twelve uh, ja. Years of Slave. Die heb ik vorige week zelf gezien. Van het regisseur Steve McQueen. Ja, die, met, die heb ik ook gezien. Met ja. uh, Chiwetel 4, e als ik het goed zeg. Die uh, uh, hoofdrolspeler. Uh, ja. stel, stel dat hij wint. Wat zou hij moeten zeggen? Ja, dat zou ook zo mooi zijn als hij iets zegt over de situatie in, in, ja, in, in de wereld. Over Oekraïne of Syrië. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Of iets zegt over Steve McQueen. Die overigens zelfs in Amsterdam woont. Hè? De regisseur van die ja, film. De helft van het jaar. Heb ik begrepen. Ja. Ja. De ja, helft van het jaar. Ja. Dus je komt er wel eens tegen. Bij de supermarkt. Hardenberg. Nou, misschien ben ik hem wel eens tegengekomen. Dat zal... Maar toen, ja, ik, ik weet hoe hij eruit ziet, maar je, daar let je natuurlijk ook helemaal nee, niet op, hè? Nee, nee. Nee. nee. Maar uh, ja, laten we hopen dat ook hij wat zegt over, over, over, uh, die, uh, over de wereld. Uh, dat is ja. in ieder geval wat je ze adviseert. Dankjewel. Nou ja, nou ja. Nou, ja. Ja, wat nou ik kan ja. Nee, ja. maar ik vond, ik vond uh, de toespraak die jij hield, uh, die maakte veel indruk op ons, omdat het zo uit je hart kwam. En laten ja. we hopen dat zij ook uit hun hart spreken. Dankjewel, Harde Minis. Graag gedaan, hè? Dag. Iedere zaterdag op Radio 1, dit is de Taalstaat. Dit weekend zijn met name de provincies Noord-Brabant en Limburg... weer ondergedompeld in het carnaval. Het is ook de tijd dat het dialect weer een opknapbeurt krijgt. Kenner van het Brabantse dialect is de 72-jarige Cor Swaneberg. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Waaronder samen met zijn zoon Jos het grote Meijerijse woordenboek... maar ook de vormleer van het Meijerijs heeft hij beschreven. En het Brabantse spreuk... Een spreekwoordenboek bij wijze van spreuken. Uh, dag, Korswanenberg. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, vriend. Ja, voordat wij uh, gaan praten over het Brabants eerste, liggen hier altijd drie kussens voor onze hoofdgasten. met het uh, uh, gezicht van Hermans, Reven en uh, uh, Mullis erop. Uh, welk kussen wil jij graag als extra steuntje in de rug? W.F. Hermans. En waarom Hermans? Hermans heb ik met veel plezier gelezen in de tijd. Uh. De Donkere Kamer, natuurlijk, van Damocles. En ja. ook, uh, ik heb altijd gelijk en onder professoren. En ja, ook uh, als hij wat weer barstig was, dan was hij op zijn best, vond ik. Ja, ja. En ik heb hem ook nog wel ontmoet, maar dat voert allemaal te ver. Denk Je ik. hebt hem zelf ontmoet, zelf ja. de hand geschud. Ja. Ja, ja. En was hij toen weer barstig of was hij toen aardig? Was hij bijzonder ja. aangenaam? Ja. Maar is... hij, hij kreeg ook een eredoctoraat. In Luik nog wel. Oh. Dus hij was zeer verguld die ja, dag. Ja. Ja, ja. Dus hij was in de goede bui. Maar ja. het is geen carnavalsvierder, denk nee, ik. Nee, dat, dat denk was. ik ook niet. Nee. Nee. <laughs> vier, vier, vier jij het eigenlijk nog? Ik vier het niet meer. Dat wil zeggen, ik doe alle... Alle voorspel doe ik nog mee. Oh, dat red je nog net. Ja. En, en uh, het carnaval zelf ga ik nog wel naar de ja. optocht kijken en ja. zo. Maar ik ben niet meer actief in, in de kroegskus zoals het hoort nee, eigenlijk bij nee, ons nee. in de omgeving. Nee, nee. En volg je nog wel de toonproters. De, de, de mensen die ja, ja, ja. De, de grappenmakers op het ja. toneel, de, de cabaretiers van het carnaval. Die volg Zeker je nog wel. Ja, ik ja. heb dat tien jaar zelf gedaan in Den bos, in, in Rosmalen en in Berlikum. En ik eh, ben er altijd eh, verlekkerd op gebleven. En ja, wij doen dat dus in, in Berlikum, dat is de, mijn, mijn woonplaats, ja. nog alle jaren. De avond heet het daar. Ja. En natuurlijk ook eh, de Knoerissen in Uden. Hè, ja. daar, daar komen we, de tonpraters tegen van Brabant meestal. Want, ja. Maar zelden en, dat er eentje uit Uden zelf is. Uh, ja. Ken je Dirk Kouwen? Kouwen? Je, ja, ja, zeker. Ja. Dirk, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Ja, je bent toonpratig. Ja, Tonprater, dat klopt. Ja, en hoe oh, zeg ik het niet goed? <laughs> proter, Kijk, ja. ja. ja proter. Hij en, komt en, uit mijn plaats, dus oh. hij zegt Tonproter. Ja. Oh, neem me niet kwalijk. Ja. Ja, uh, uh, uh, Cor en ik zeggen Tonproter, maar het kan ook zouwelaar uh, zijn, uh, zeveraar, kletser. Je hebt uh, verschillende benoemingen voor een, uh, een Tonprater. Ja. En hoeveel optredens verzorg jij nu tijdens de carnavalsdagen, uh, Dirk? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, tijdens de carnavalsdagen, helemaal niet. Ik oh, nee. Heb, uh, nee? Nee, nee, nee, tijdens carnaval, dan, dan ben ik het Tweede carnaval aan het vieren. Dat is zeg maar mijn vakantie na een uh, drugseizoen uh, tonpraten. Okay. Ik heb gisteren in mijn laatste opreden, dus, uh, Ja. Uh, Blij blijf, even goed, blijf even goed in de telefoon praten, want je valt af en toe weg. Nou, kun je, e okay. kun je ons één grap vertellen dan, die, uh, die je gisteren hebt uh, verteld aan het publiek? Eén grap vertellen? Jezus, ik heb gisteren zoveel grappen, nou, één... uh, grappen verteld. Ja, je... ja, joh. Nee, maar dat is, dat is lastig om, om, om een... Uh, het gaat bij het tonplaat, gaat het niet uh, om de grap. Het gaat om een totale act, hè. het gaat om ja. een totaalplaatje. Ja. En uh, het typetje wat je neerzet, als je nou gewoon hier één losse grap hebt, dan is het gewoon een ja. mopje. Maar wat, en, uh, wat is dan, een, maar dan type, die... een typetje bijvoorbeeld dat jij neerzet? Ja, ik heb een aantal typetjes die ik uh, neerzet. Ik heb bijvoorbeeld uh, de student. Dan, uh, dan ben ik de voorzitter van de Brabantse studentenvereniging uh, in Leiden. En uh, Roodkapje. <lacht> Roodkapje, dat heeft niks te maken met een sprookje. <lacht> maar dat is iemand die zijn vrij gezellig feest het vier is. En ja. zijn vrienden hebben hem een Roodkapje-outfit aangegeven. Ja. En op de desbetreffende tonpraatavond hebben ze hem zogenaamd geregeld. Dat hij daar in de ton een mop moet gaan staan te vertellen. Ja. En dat is een hele saaie mop van Roodkapje. Alleen uh, de mop duurt twintig minuten. Want ja. hij gaat van alles en nog wat vertellen over het vrijgezellenfeest van die dag zelf. Ik begrijp het, Dirk. Nou, in ieder geval, geniet van het carnaval. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen en iets wilde vertellen over Toon Proten. Uh, uh, uh, terug naar jou, uh, Cor. Want dat gaat dus in het, uh, ja, in in het, een het plaatselijk dialect. In het ja. plaatselijk dialect. Ja. Uh, waarom koester jij dat dialect zo? Nou, ik vind dat het een uh, taalvariant is waar we heel veel van kunnen leren. Uh, als je er dus dieper op ingaat kun je zelfs terugkomen bij het indo Indo-Germaans, Maar dat voert het hier te ver. Maar het is ook een, een taalvariant die altijd met de nek aan is gekeken. En dat vind ik heel bedroevend. Want er zitten prachtige beeldspraken. Vooral in, in de volkstaal. Ja, Maar is, is zo'n dialect is het niet een beetje voorbij? Wordt het nog wel gesproken? Het wordt zijn best gesproken. Als je naar de markt gaat of je bent op de bouw werkzaam. Uh, het is dus... Uh, een eigenlijk de taal van het volk die dus nog altijd wel gesproken wordt... maar je hoort wel, als je er een beetje in geïnteresseerd bent... dat het geleidelijk opschuift naar het Nederlands... en dat het ook naar de onderlinge dialecten... die worden minder verschillend. Dus ze kruipen naar elkaar en we spreken dus soms ook van regiolecten. Ja, ja, spreek je thuis ook? dat Ja, ja, ja. ja? zeker. Ik heb daar eigenlijk aan te danken dat mijn oudste zoon... professor is in diversiteit in talen in Tilburg... Want die, die heeft van huis uit ook gewoon het, het plat Brabants meegekregen. Maar, maar als jij dan met je, ja, een met, je, met je familie bent, met je broers, met je zusters... Ja, dan dat... nog sterker. Ik was van de week jarig. Als ik het dan in mijn hoofd zou halen om gewoon te spreken... dat ik nou tegen jou doe... Dan... Ja dan zouden ze zeggen, wat heet je het voor het hoog in z'n kop? <laughs> ja, ja, want ja. ik ben opgegroeid in, in de moedertaal... En, ja. en dat was dus het dialect van Rosmalen. Ja. En met mijn broers en zussen word ik geacht zo te spreken... en dat doe ik ook heel graag, want ja. dan voel je je ineens weer thuis... Uh, Terug in vroeger Het, ook ja, wel, ja. ja. ja uh, je zegt, uh, uh, ik heb vroeger zelf ook opgetreden... er zijn zelfs opnamen van jou, dat jij uh, sketches uh, uh, spreekt... en dat je liedjes zingt. Uh, we gaan luisteren naar een fragment van een sketch van jou... waarin je vertelt over een fietsenmaker uit je dorp... die ook kapper is. Hij krijgt bezoek van een niet-Brabander... die vraagt of hij geschoren mag worden... en de barbier, de kapper, antwoordt... Ja, oh, natuurlijk, meneer, zit hij. En dan heeft hij op de houtere stuurlijke geplant... waar hij altijd de tellen opzetten, wordt de waar hij de baan in licht, hè. En dan zit je meneer... en een netjes ook weer, die een handdoek heeft En dan wil Gret een beetje schuim maken... en dan is hij met die meneer ook in het gesprek aan het komen. En zit hier meneer... Waar meneer raakt tup, Wat komt er vandaan? Tup, tup. En die meneer, die krijgt zo'n ogen, hè. En Gret, die krijgt er een beetje schuim op... van die groezelige schuim. En die wil krak aanzetten op het gezicht... en dan zit die meneer... Ho, ho, gaat dat hier altijd zo... Nee, ze Raad, vast de klanten die spitsen kraag in het gezicht. <lacht> Even voor de duidelijkheid, telken is Tel. Ja, ja, ja. ja. En het zijn de ogen dat zijn. Oogjes. De of ogen, de ja, ogen. ogen. En de klein woordje oogjes. Ja. ja. En, en spit hoorde ik ook nog, en dat is. Spuwe. Spietse. Spietse. Spuwe. is sp ja. spiertse. Ja. Ja, ja, ja, ja. Spietse. Spiertse, ja. <laughs> het dialect dat jij spreekt, tot welk Noord-Brabants dialect hoort dat, dat hoort na? tot de Meijerijse Groep, ja. de Meijerij ja. van ja. de Mos. Ja. Ja, je had het net over regiolecten, dus, ja. dus, dus, dus ja. uh, je kunt Brabant opdelen in regiolecten. Hoeveel? Hoeveel regiolekten zijn er nu in Noord-Brabant en hoe heten ze? Ruwweg genomen zijn, zijn het er 5 à 7. Het ligt eraan hoe je de onderscheiding maakt. Maar we beginnen met het land van Kuik, dus rond Kuik. Dan de Peel, dan de Kempen. Dan zitten we dus onder Eindhoven. Dan gaan we naar het noorden. Dan hebben we dus de, de, de meierij aan het Maasland. Maasland rond Os. En dan gaan we naar midden Brabant. Dan zitten we rond Tilburg, een grote groep. En dan gaan we naar de Baronie. En naar het Marquisaten die worden vaak samengevoegd als West-Brabans. Ja, en hoor jij dan het verschil? Wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen West-Brabans en uh, wat er in de Meijerij wordt? Dat is heel markant, want ja? de West-Brabant slaten de H weg. Dat hoor je meteen. Hoe dan? Die, die praten dus. Uh, van een ontje in een okske. En dat is een hondje in een hokske. Hè. <tie> en, en dat is dus echt zoals de Belgen praten voor heel veel mensen. Ja. En wij worden ook heel vaak, als we ons onderling horen praten... vereenzeld met onze zuiderburen. Ja. Ja. Wat ik ook al aardig vind, want ik kom zelf natuurlijk uit Eindhoven oorspronkelijk... dat ik die carnavalskrantjes, hè, die waren volgeschreven in het, in het Brabant. Ja. Maar het is eigenlijk een spreektaal, het is dus geen schrijftaal toch? Nee, maar het, zo is Nederlands ook ooit begonnen, hè? Heban Olaf Fogula. Dat, dat heeft ook iemand voor het eerst opgeschreven. Toen was er ook geen schrijftaal. Dus het is gewoon uh, goed dat, dat, dat daar werk van gemaakt is. Ja. Eindelijk, want. Het is eigenlijk pas vooral in, in de vorige eeuw begonnen... met het noteren van dialecten. Ja, maar is er dan ook een, een, een, een voorkeursspelling voor Brabants? Ja, ja, er is een officiële referentiespelling. Ze willen het niet echt opleggen en dwingen. Dat kun je ook helemaal niet. Ja, maar ja. het Noord-Brabants Genootschap heeft in de tijd een voorstel gedaan. En dat is ook ruim gepubliceerd. Ook in het tijdschrift Brabants kunnen ze dat terugvinden. Zo zou het beste zijn om dat algemeen zo te doen. Want ja. er zijn mensen die oh, schrijven met AO... En er zijn er dat met O aan. Er zijn er en hoe moet het? Met, ja, moet ik, het? ik vind het AO het beste is. AO. Dat, dat wijst ook nog een beetje Stroud. naar. Brood. Ja, brood ja. en stroot. Dan ja. herkennen mensen ook buiten ja. dat dialect meteen. Oh, dat is praat en straat bedoeld, mm, mm. denken wij. Een traditioneel carnavalsliedje. We moeten toch nog even over het carnavals. Dus drommelpotlied, hè? Ja. ja. ja. Dat, dat, kan, dat kan jij zingen, hè? Ja, kun je daar de eerste regel even van ons ja, ja. laten horen. Dat hebben wij als kleine jongen vaak gedaan. Nou, laten horen. Jan is vast een oven. Kom niet thuis vertoven. Tovend in de moneschijn. Als vader en moeder naar bed toe zijn, dan dansen wij op ons klompen. Hoog op ons tonen. Dat is, uh... Ik vind het... Jij zingt ook, Jij zingt ook, hè? Jij zingt ook ja. uh, in, in een Brabantse Cor, uh, Tot slot, jij verzamelt ook spreuken, ja. uh, Je geeft een Brabantse spreukenkalender uit. Het is vandaag 1 maart. Wat is de spreuk van vandaag? Hij <laughs> haast zijn zakken goed vol. <laughs> en dan... Is denk ik heel duidelijk, of moet ik hem ondertitelen? Ja, ondertitelen bij. Ja, dat betekent dus dat hij behoorlijk dronken is. Hè? Ja. En, en ik had er een paar uitgelicht, als je ja? het nuchter bekijkt, lost alcohol niks op. En een andere hele mooie van de week vond ja? ik, van hard werken is nog nooit immers doodgegaan, maar waarom zou het ook riskeren? Dankjewel, Cor Swaneberg. Graag gedaan. Wat heb je gedaan, dan? Wat kon je van... Alle van die dingen niks meer aan Ke dinke donke dinke donke dink mijn oom het aan Ke zinke zonke zinke zonke zink er tegenaan Ke winke wonke winke wonke winke op bezoek Ke rinke ronke rinke onder broek Kribbel de krab, wat heb je gedaan? De mitsen motse mitsen motse mitsen, mitsen carnaval. De fritesen frotse fritesen frotse fritesen raar geval. De blitzen blotsen blitzen blotsen feestneus opgezet. De kwitzen kwortse kwitzen in zijn bed. Wat heb ik het heb niet gedaan dan waar kom je vandaan?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 ja, samen met het Genootschap Onze Taal, ondersteund door de sectie Nederlands van Levende Talen en de Onderwijscoöperatie, zijn we op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland. In totaal spreken we met 15 kandidaten. Daaruit kiest de jury de volgens hen drie beste. Daarop kunt u dan weer stemmen. En hoe dat gaat, vertellen wij u later. Het wordt met de week spannender en moeilijker voor de juryleden. Goedemorgen, Trudy Koenen. Goedemorgen. Lerares Nederlands aan de VMBO-school in Amsterdam. Montessori College Oost, leraar van het jaar 2010. Het wordt iedere week moeilijker, daar heb ik niet te veel mee gezegd, denk ik. Zeker niet, want uh, ik, uh, ik lig er bijna wakker van. Nee, Trudy, dat moet je, <laughs> dat moet je niet doen. Uh, Peter Arno Koppen, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede jurylid, hoogleraar van de vakdidactiek van het Nederlands... aan de uh, Radboud Universiteit in Nijmegen. Het wordt inderdaad lastiger, hè? Ja, ja, we zien steeds meer overeenkomsten... maar steeds minder verschillen tussen de kandidaten. Ja, ja. Nou, let weer goed op, uh, want kandidaat nummer 7 is hier... Ton Looman, leraar Nederlands aan het Merenwaardencollege in Gorkum... Goringem. al 37 jaar. Ton Looman is nu 59 jaar gekandideerd door een collega... die inmiddels met pensioen is... Onno de Vries, oud-leraar Duits, aan dezelfde school. Goedemorgen, meneer de Vries. Mag, mag ik bij u beginnen? Dat mag. Ja, ja. Uh, wat leuk dat u oud-collega heeft gekandideerd. Ge ge Kunt u uitleggen waarom u dat heeft gedaan? Ja, nou, de oud, -oud collega hebben nog geregeld uh, contact met elkaar. Dat om te beginnen. Maar uh, ik zou de reden van mijn uh, opgave van Ton Lohman als volgt willen formuleren: Ik had voor mezelf de formule 2x2 bedacht. En daar bedoel ik het volgende mee. Een Nederlands is een vak dat bestaat uit taalkunde en letterkunde. Vaak is de letterkunde het interessante, het boeiende. En is de taalkunde meer een noodzakelijk kwaad voor veel mensen. Maar uh, ik weet van Ton Lohman dat hij ongelooflijk goed thuis is... in de letterkunde, in de literatuur, in het mensen enthousiasmeren voor boeken. Ja. En hij kan ook, ik heb natuurlijk niet vaak bij hem in de klas gezeten, eerlijk gezegd maar één keer. Maar ja. ik heb wel een idee hoe het gaat. En hij ja. kan enthousiasmerend vertellen over bijvoorbeeld iets als Karen en Edelgast, Alsof het een boek is dat er vorige week geschreven is. Ik ga naar meneer Loman. Meneer Loman, dat is natuurlijk fantastisch dat er een, een collega is die zegt, dit is de beste leraar Nederlands van Nederland. Wat, wat ja, doet ja. dat met u? Ik ben er ook verguld mee, Ja, ik ben zeer verrast. Ja, ja, ook aanwezig hier twee leerlingen van u. Kiefer Komassi, hij zit in 6 Atheneum. Uh, Kiefer, uh, goeie, goeiemorgen. Goedemorgen. En Rob Linders zit in 5 HAVO. Ja, klopt. Dag uh, Rob, Goedemorgen. Uh, wat, Kiefer, wat maakt meneer Lohman bijzonder voor jou? Nou, zoals meneer uh, De Vries al zei, uh, het enthousiasmeren over uh, uh, boeken. Ja. Ja, um, hij heeft me ertoe, ertoe gezet dat ik uh, ga, ging lezen. Want je las helemaal niet? Niet veel, nee. <laughs> Zeker niet. En jij, Rob? Ja, voor mij hetzelfde. Uh, ik vind dat meneer Loman altijd enthousiast is. En hij is uh, nooit zaggereinigd, ook in de les. En we gaan er gewoon met plezier naartoe. Ja. Uh, uh, uh, is het niet zo, op dat jij volgende week toetsweek hebt? Ja, dat klopt. En, en, en, en, en, en alle jij ook, hè, Kiefer? Kunnen jullie dit wel missen? Deze, deze, deze uitstap op zaterdag? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ton Lohman, ze kunnen het missen. Uh, uh, er wordt volgende week getoetst op spelling. Uh, volgend jaar niet meer. Vindt u dat jammer? Nou, er wordt wel op spelling getoetst volgend jaar, maar niet meer in het Centraal Examen. Ja. Daar is het uitgehaald. En ja. dat vind ik wel jammer. Maar natuurlijk kunnen we het ook als school zelf toetsen. En dat doen wij nu ook. Ja. Maar in de samenvatting van Havo en Alteneum... telt telde spelling altijd nog mee. En dat is nu weg. Ja. In feite hebben we het dan over een uh, verschil van achttiende punt. Want dat was de maximale aftrek die je kon krijgen voor spelfouten. Ja, dat is toch achttiende punt. Ja. Ja. Uh, nu geeft u niet alleen aan de bovenbouwles... maar ook aan de tweede klas van de onderbouw. Hè? Ja. Hoe, hoe ervaart u dat? Ik had het tegenop gezien toen ik dit schooljaar dat te horen kreeg. Het is een grote bak, 32 kinderen. Maar ik, vind, ik zei het net onderweg nog in de auto. Ik vind het heerlijk. Ja? 13, 14 jaar. Ze zijn zo enthousiast. Met mijn verjaardag gezongen, ballonnetjes. En uh, <laughs> ja, ik, ik moest mijn, mijn, mijn, mijn aanpak iets bijstellen. Ik, ik maak wel graag een grap. En, maar die tweede klassen hebben dat niet altijd door. Maar uh, het is gezellig. En het is voor mij misschien nog leerzamer dan voor hen. Ja, hoezo? Nou, omdat ik nu na al die jaren weer eens een keer kinderen van 13, 14 tegenover me heb... en niet van 17, 18. Ja. En u geeft nu weer grammatica, want dat doet u in de bovenbouw natuurlijk ook niet. Nee, nee, nee, nee. Ja, soms als ik ja. het betrekkelijk voor een woord moet toelichten. Ja. Maar ik geef uh, wekelijks grammatica. Ja, ja. Ja. Ja. En hoe legt u dan het verschil uit tussen een bijwoordelijke bepaling en een leidend voorwerp? Ja, dat is nogal makkelijk natuurlijk. Hè. Dus ze leren allerlei trucjes van ja, wat... Uh, en dan de, de antwoord op de vraag is dan het leidend voorwerp. En een bijwoordelijke ja. bepaling weten ze altijd dat het een plaats is... of een richting of een tijd. Ja, ja. goed hè, Peter Arno Koppen? Uh, ja, ja ik, ik schrik een beetje van het woord trucjes... maar uh, <laughs> ik neem aan dat, uh, dat, het, uh, dat het iets verder gaat dan dat. Ja, het is natuurlijk geen trucke doos... maar nee. je, als je zegt hoe vind je de persoonsvorm... en je zet het onderwerp in het meervoud... dan zou je dat een ja. trucje kunnen noemen. Ja, ja, ja. In die zin wel. Dan vertel je natuurlijk wel bij wat een persoonsvorm is en uh, waar die voor staat. Uh. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, Dat doe ik heel speels. Dan loop ik voor de klas ja. en dan zeg ik wat doe ik. En dan zegt, uh, zeggen ze van uh, u loopt. Ik zeg, en ik ja. zeg ik loop. Wat is het verschil tussen wat jullie zeggen en wat ik zeg? Ja, een T. Nou, dan uh, laat ik ze dus live zien wat een persoonsvorm is. Ja, dan wordt het meteen een stuk rijker van. Ja, Klopt. ja, ja. ja. Uh, uh, uh, En literatuuronderwijs, uh, meneer Lomander, heeft u het net ook al over gehad. Uh, ja, er zijn twee uh, befaamde uh, schrijvers overleden deze week. Leo Vrooman, de dichter, en uh, uh, gisteren Hugo Brandkosjes. Ja, zijn dat nou ja. twee uh, onderwerpen die u dan gaat bespreken in uw, in nou, uw les? Ja, Brandkostjes kennen ze allemaal wel, want uh, dat uh, komt van de, de paal in dromen. En ja. ik, ik heb geregeld, uh, heb ik gezegd, de schand in de Breveningse hoerkous. Het verdraaien van die beginletters. Ja. En ik heb er wel kopietjes van. Maar brandkostjes wordt niet als schrijver aan nee. zich behandeld. Nee. En bij Vrooman komen we natuurlijk als we poëzie doen. Ja, ja. Maar het is niet zo dat u de actualiteit aangrijpt... om daar dan even aandacht aan te besteden. Kiefer, je hebt van de week niet een les gehad van meneer Loman over Leo Vrooman. Nee. Die nee. literatuur is afgesloten in de beide examenklassen. Is het al helemaal klaar? Ja. Dus je geeft het helemaal niet meer nu? Ja, wel, maar een andere voorexamenklasse. Oh, okay. En daar ben ik met een poëzieproject bezig. Ja. En dat poëzieproject, uh, wat houdt dat dan? Ze kiezen tien uh, gedichten rondom een thema. Of een polair thema. En die moeten geanalyseerd worden. Maar dan niet met het soort rijmen en dergelijke. Het gaat mij om de receptie. Wat doe je ermee? En net toen zei ik. Toen ik thuis uh, op weg ging hiernaartoe, thuis zei ik tegen mijn vrouw... zal ik dit meenemen om voor te lezen? Zegt ze, doe dat nou niet. Maar een meisje schreef afgelopen donderdag... ik dacht ja. dat ik niks met poëzie had, maar nu ja. ik mijn werkstuk af heb... heb ik in de gaten dat ik het ook heel mooi vind. Dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat ik gedichten lees. Nee. En dan vind ik mijn maand alweer goed. Ja, Trudy Koenen, dat, uh, dat moet als muziek in de oren klinken. Dat klinkt heel goed, want uh, literatuuronderwijs in het VMBO is nogal een heet hangijzer. Is dat nou anders als je lesgeeft aan het HAVO en VWO? Vroeg ik me af. Nou, met literatuur wel, want we doen bijvoorbeeld op het Atheneum wel de oude literatuur en die doe ik op de HAVO niet. Maar het Poëzieproject ja. is in feite hetzelfde, want uh, uh, toevallig heeft Kiefer ze allebei gemaakt, op HAVO-niveau en nu Atheneum. Ja. Uh -huh. wat, wat heb jij daar als verschil in ervaren? In Kiefer opdra. Ja nu was eigenlijk hetzelfde. alleen wat omvangrijker? ja wat omvangrijker zeker ja, maar, ja. de opdracht was hetzelfde. Ja. maar uh, dit zijn geen ingestudeerde. Uh, nee leringen. nee nee nee maar, maar, maar <tie> dat, <d> <tie> dat denken wij helemaal nee, niet dat dit is ingestudeerd. nee ik heb ik nog of... vorige week vorige week een tijdje geleden ja. tegen Robin. u zei ja. Robin met Rob met Robin. Ja, rob. Robin. ik zeg zo zijn ze. weet je nou hoe het verder gaat? zo zijn ze gezellig naar zee. De brano, de maan en de man. Dus mijn leerlingen, als ze we weggaan... kennen ja. ze in ieder geval allemaal Melope van... Eh, van eh, Paul van Ostaaien. Paul van Ostaaien. Ik maar ook week. natuurlijk het huwelijk van... Eh, ja, van Elschot. Ja. Oh, dat kennen ja. jullie ook. Ja. Dat, ja. Is, dat is een heel belangrijke... Tussen droom en daad, Dus eh, <laughs> Tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktische bezwaren. Dank je. Ja. Ja, dat is wel mooi. Want dat zijn wel citaten die je met je mee moet uh, nemen. Uh, uh, nog één, één korte vraag. Uh, uh, meneer Loman, u bent ziek geweest. In 2009 ja. heeft u een herseninfarct gehad. Ja. U bent gelukkig weer helemaal terug. Wat had het voor u betekend als u niet meer voor de klas had kunnen staan? Dan was ik doodongelukkig geworden. Ja, ja Want ik heb al gezegd tegen u van de week... Uh, ik hou niet zo van de vakanties, want ik kan geen les geven. Nee. En nee. Uh, ja, daar, daar ben ik echt verslaafd aan. Het is niet anders. Ja. Ik ben een keer na een ingrepen aan mijn hart... de volgende dag weer gaan werken. Weet jullie dat nog? ja, ja. En toen ja. zei mijn directeur, zou je niet wat rustig aan doen? Ik zei, ja, dit is voor mij de remedie. Om gewoon weer voor de klas ja. te staan. Om dat vak te beoefenen ja. dat u ze mooi vindt. Nou, 17 mei weten we wie de beste is. Trudy Koenen, hartelijk dank. Peter Arno Koppen, Heel ook bedankt. Gedaan. Kiefer weer bedankt. Robin bedankt. Ton Loman bedankt. En Onno de Vries, hartelijk dank dat u hier allen was. Uh, u doet mee in de competitie. Als er nog leraren uh, zich willen melden... of uh, als er nog... Uh, uh, kandidaten zijn naar uw idee die hier aan mee moeten doen of uh, die het uh, vak van leraar in het uh, meer glans zullen geven. Doe dat dan taalstaat@karo.nl.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 Ons allereerste ogenblik. Zag ik al precies waar jij moest zijn? Ik leid honger, t is noodsdorst en kou. Ik struim de straten af voor dag en dauw. Er is niets.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 Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. Ja, dat is mooi. Geschreven door Bob Dylan, vertaald door Huub van der Libbe. Lubbe. En die hoorden we ook. De Taalstaat met Frits Pits. Arie Vuik, volgende week gaat het nieuwe cabaretprogramma van Arie Vuik in première, Alles en de Rest heet het... en is volgens zijn site een grappe orkaan over goodiebags... Flip, de voorlees, logeerbeer en vaseline. En er wordt gespeeld met taal, en dat vinden wij bij de taalstaat natuurlijk... buitengewoon interessant, Arie Vuik. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, alles en de Rest, dat is de titel. Wat wil ja. je daarmee zeggen? Um, ja kijk, als je een programma gaat maken... je moet die titel al twee jaar op voorhand uh, hebben. En hij moet vaag genoeg zijn om alle kanten nog uit te gaan... maar ook weer dwingend genoeg om ja. een goede kapstok te zijn. en Ik ben al heel lang gefascineerd door het woord alles. Dat ene woord dat is, ja, alles wat er is. Ja? Ja. Dus ja. alles en de rest, dat kan niet. Um, bovendien, nee, want alles is al alles. Ja, ja. Bovendien, ik kan die titel uh, gedurende de voorstelling op vier verschillende manieren uitleggen. En dan, dat geeft al structuur aan zo'n uh, zo programma. En wat zijn dan die vier verschillende uh, manieren? En dan moeten mensen naar de première komen. Noem nee, kom um, ja, maar nummer dat, uh, eentje dan. Uh, noem er eentje. Uh, ja, ik, ik, ik behandel het, uh, het, het, het vrij abstract. Maar ja. uh, de, de eerste die, ik, uh, die, die in de voorstelling zit, dat gaat erover dat ik een gedicht wil schrijven wat over alles gaat. En uh, nou, daarvoor zeg ik ook: nu verklaar ik de titel van de voorstelling. Maar dat komt later nog een ja, keer in een ja. andere. Want je begint de... ook met een gedicht. Ja, ik begin met een gedicht. Ja, ja. en waarom doe je dat? Uh, wel, um, het vorige programma wat ik had gemaakt... dat, dat had vrij veel uh, liedjes. Ja. En uh, ik zocht naar een, naar een andere vorm. En ik bleek over de loop der jaren uh, wat meer serieuzere liedjes. Niet ernstig, dat niet, maar wat serieuzere dingen te hebben geschreven. En die hadden allemaal een sonnetvorm. Toen dacht ik, ja, om nou over heel de avond vijf ballets te gaan zingen... daar heb ik geen zin in. Nee. Maar toen dacht ik, weet je, ik moet die sonnetvorm, ik moet ze dat heel strak in dat metrum zetten. En daar komt ook steeds hetzelfde muziekje onder. En ik vertel die gedichten dan, hè, parlando over die muziek heen. En ook dat geeft weer structuur aan die, aan die voorstelling. Dus het gaat alle kanten op qua onderwerp, maar het zit heel strak in een, uh, in een vorm. En de sonnet, uh, het sonnet vind je ja. een mooie vorm. Het is een beetje uh, traditionele vorm. Hè? Uh, ja, kijk, het, het is lang niet zo dat ik altijd in een strak metrum en, en met rijmen nee. uh, schrijf. Dat hangt er vanaf waar, uh, nee. uh, van het werk af waar ja. ik me bezig ben. En, en er zijn ook typetjes, hè? Ja, er zijn uh, twee typetjes. Ja. Vroeger kon je bij ons in Krooswijk nog eens een geintje maken. Kon je gewoon zeggen, ik heb een ekel aan buitenlanders. Dat mag niet meer. Tegenwoordig moet je zeggen, ik heb een pinda-allergie. <lacht> ja, mijn vrouw kan best wel lekker koken, daar gaat het niet om. Alleen, ze kan ook heel goed eten en daardoor is ze in de loop der jaren, nou ja... Best wel gezet geworden. Nou hou ik wel van een grammetje meer. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar pas geleden had ze boodschappen gedaan bij de bodyshop. Ik zie in de badkamer een potje staan. Er stond op More woman. Ken je dat? More woman. Zeg mensen, maar, je hebt al zo'n reet. Ik krijg je wijf meer bij. Vond ze niet leuk? Nou, moest ik het goed maken? Ik de andere dag maar met haar naar de sauna. Nou, we lopen in de sauna. Je loopt je kapot te schamen voor je eigen wijf. Nou... Zeg ze tegen me op een goed met Fred ik wil straks een hot stone massage ik zeg de moet als eerst een hunebeds <tiedert> Ja, uh, wie is dit? Uh, nou, dit is uh, Fred uit Krooswijk, een echte Rotterdammer. Ja. En vanwege dat typetje ben ik uh, op internet voor een racist uitgemaakt. Door iemand die totaal niet zag. Van, ja, zo, zijn, zo zijn die mannen, zo zitten ze in elkaar. Maar als Mustafa in de gracht ligt, hij is de eerste die erachteraans springt om hem eruit te halen. Maar als Mustafa bedrogen is, dan geeft hij hem nog even een tik van: dat flikk je niet meer. Nou, Zo'n type man heb ja, ik, ja, heb ik ja. daar neergezet. Ja, hoe heb je erop gereageerd? Want dat is op je website geplaatst. Ja, he? ik ben me Weezeloos geschrokken. Kijk, ik ja? weet dat het natuurlijk... Uh, het bleek uit betrokkenen uit het verhaal wat degene had geschreven... dat is iemand die problemen heeft. En dan voel ik me toch op de een of andere manier verantwoordelijk... dat ik hmm. met mijn, mijn cabaret wat bekend staat als mail, dat ik daar iets bij getriggerd heb. Maar degene is een discussie gestart, maar ging daar niet in door. Nou ja, goed, dan... Ja, uh, ja. Maar betekent dat dan dat je voortaan oppast bij, met wat je zegt? Of nee, dat zeker, je voorzichtig nee nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, uh, kijk, ik, ik, ben, ik ben mild. Maar in, in de voorstelling, uh, kerk en klerus krijgt het er behoorlijk van langs. Maar vloeken doe ik niet, dat heb je helemaal niet nodig. Nee, kerk en klerus. Ja, uh, daar kun je ook veel verder gaan. Ja, ja is, is, Froncians is een van jouw voorbeelden. Ja, ja waarom? Um, waarom? Ook die was mild. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat de hele ontkerkelijking in de jaren zestig... Ja. dat is door hem in gang gezet. Daar is nooit studie naar gedaan. In, uh, naar de rol die hij heeft gespeeld in die ontkerkelijking. Ik vind dat schandalig dat men dat gewoon laat liggen. Is dat zo? Daar is wel over gepubliceerd toch, of niet? Uh, daar zijn uh, wat artikeltjes over verschenen... maar een, een, een lijvig uh, boekwerk heb ik daar nog niet over gezien. Arie, heb je tijd? Zou, uh, jij, zou, zou het niks voor jou zijn om, om de betekenis van Fond Janssen op schrift te zetten? Wel, um, ik, ik, ik zat uh, eergisteren in het uh, Nieuwe luxor, waar het groot niet te vermijden, waar ik ja? uh, teksten voor schrijf... en ja? heb toen ook geopperd van... moet er niet eens een keer een boek over jullie geschreven worden... en uh, zal ja? ik dat doen? Dus uh, ik, ik denk dat zoiets eerder moet... Uh, Eerst moeten... over dat uh, niet te vermijden? Uh, ja, Kik vond... van der de Veer heeft natuurlijk al wel het verzameld werk van Fons Janssen. Ja. Ja. Maar, dit is heel interessant... Um, als ik tegen mensen zeg, Vons Jans is mijn grote voorbeeld... zegt iedereen, oh ja, de Lachende Kerk. Ja. Meneer Spits, dat was uit 1965. Ja. Dan vraag ik aan kenners, oké, okay, hoe heette de voorstelling van Toon Hermans uit 1965? Niemand weet het meer. Nee. Fons is wat mij betreft echt de grootste. Ja, ja. Um, over dat niet-groot-niet-te-vermijden-orkest... Uh, daar heb je een mooi lied voor geschreven. <laughs> Laat even luisteren. Ja. Het leven is niet altijd simpel. Er deugt geen moer van het systeem. Want de helft van heel de mensheid heeft een levenslang probleem. Het is de piemel. Ja, de piemel. Het zorgenkind van iedere vent. Piemel! Zing maar mee, want dat haalt hem uit zijn isolement. Nou, kom op, krimpaan. Dat lijkt niet zo stijfjes. Hè? Ja, ja, dat is de kracht van dit lied, Ari. Nou kijk, je hebt nu een opname dat ik het zelf uh, ja, zing. Ja. Uh, als, als, als het groter doet, is het veel mooier. De kracht is: kijk, dat woordje piemel, dat is zacht, dat is onschuldig, dat is rond. Uh, en dan staan er vijf mannen op een rij die uh, zichzelf eens een keer in de maling aan het nemen zijn. Je hoort ook op, op de DVD die onlangs is verschenen een hele hoge, piekere gelach uh, door met name de vrouwen. Dit is een lied waarin als het ware de vrouwelijke polariteit hersteld wordt. En natuurlijk, er moest een opvolger komen. voor een huidige programma. Ja. Nou, dan kun je een, een kurtlied of een vagina lied. Nee, dat vind ik geen lekkere woorden. Dus ik heb, ik heb een andere oplossing daarvoor uh, gevonden. Hey, wat, wat is die oplossing? Uh, ik heb van uh, Ramona van de Blue Diamonds. heb ik hormonen uh, gemaakt. <laughs> ja, de, de, het woord piemel, daar, daar, daar lachen de mensen altijd om. Hè? Ja, natuurlijk. Dat ja, is ja, heel, heel, ja, uh, ja. heel koddig. Oh, ja. Ja, ja. Uh, gaat het alleen om het woord of doe ik dan het lied tekort? Uh, dat is een, een, een, een samenspel. Uh, uh, Kijk, dat, dat nummer dat heeft geen refrein. Alleen dat ene woord. Fever? Nou, in dit geval piemel. Dus ja, ja, ja. daar is het al mee gezegd. Arie, ja. um, de grote doorbraak. Poeh, uh, komt hij Of... Hoop je daar nog altijd op? Hmm, kijk, ik hoop dat het iets gemakkelijker gaat worden. Het is nu heel moeilijk in het theater. Ja. Maar of ik voor 800 man sta, wat ik heb gedaan... of ik uh, sta voor 20, ik geef alles als ik, uh, als ik speel. Uh, ondertussen, ik hou het al tien voorstellingen uit. Ik zie veel jongens die grote festivals hebben gewonnen... die verdwijnen na twee uh, programma's. Waarom blijf je dit doen? Waarom, waar, wat, wat is het? Wat is het je, dat je na dat podium drijft. Ja, dat is een enorme drang. Kijk, ik, ik doe dit niet voor mijn ego. Ik wil die teksten de wereld in hebben. Zo simpel is het. Als er een engel op mijn schouder gaat zitten en zegt ja. luister, um, voor de rest van je leven gaat jouw werk door anderen gespeeld worden, maar dan mag jij zelf het podium niet meer op? Vind je prima. Oké. Okay. Prima ja. joh. Ja. Arie Vuik, zaterdag 8 maart in ja. première, alles en de rest ja. in theater De Wilde Man in Linschoten. Ja. Ik wens je alle succes. Dankjewel.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 ja, en dat blijft u in grote getalen doen. En daar zijn wij heel, heel erg blij mee. Want het is ook zo leuk om ze te lezen. Uh, dag, Toon Rammelt, junior. Goedemorgen. Goedemorgen, 73 jaar, slavist, maar inmiddels met pensioen. We hebben van u een heuse brief ontvangen. Hè? Dat vind ik echt... Geschreven. Ja, ik schrijf nog. Ja, keer. ja, ja. <laughs> Karo, taalstaat, postbus 23.1202 EA in Hilversum, als u dat ook wilt doen. Uh, meneer Rammelt, uh, ik kan niet anders zeggen dat u een heel mooi en vast handschrift heeft. En uh, we gaan naar u luisteren. Kalkerdotten. Na de oorlog knikkerden wij met kalkedotten, Knikkers. Broos. Grijs van binnen met een laag kleurverf eromheen. Teken van armoede, gebrek. Wisten wij veel? Nederland herreis. Onze vader had geweigerd onder natiebestuur bij de omroep te werken. Een paar honderd meter van ons zat Anne Frank in het achterhuis toen ik een jaar of drie vier was. Wij verloren in de hongerwinter drie familieleden. Op een haarna was ik de vierde. Na de bevrijding werkte onze vader bij radio herreisend Nederland. Wij knikkerden met kalkedotten. Later in toenemende welvaart met glazen knikkers, zoals sterretjes en grote bommen. Zelfs metalen, de looien daaien. Dat is heel lang geleden. En nu, als ik langs het achterhuis fiets, denk ik, soms met tranen in mijn ogen, aan dat meisje dat niet mocht, wat ik nog steeds doe: verder leven. Onlangs dook haar blik met knikkers op. Zo te zien, ook. Kalkerdotten. Meneer Ramot, een indrukwekkend en mooi verhaal. Ik wil u daar heel erg hartelijk voor bedanken. Geen dank. En nog een prettige dag. Dank u. En Ik ben heel blij met uw programma. Ja, nou, wij zijn er ook heel blij mee. We worden er eigenlijk iedere week gelukkig van. hartelijk dank. <laughs> ja. Tot zover het eerste uur van de taalstaat. Zometeen zijn we bij u terug na het uitgebreide NOS-journaal. Heel graag. Tot zometeen. Kamerbreed is op verkiezingstournee. Straks vanuit Vlissingen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 Troskamerbreed van 1 tot 2 vanuit Pantarij in Vlissingen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.